Dat staat in een vertrouwelijke brief die is gefotografeerd toen een agent ermee rondliep. Assange zit al maanden in de ambassade van Ecuador om te voorkomen dat hij wordt uitgeleverd aan Zweden. De Britse politie is bang dat Assange in een groot diplomatiek postpakket naar buiten wordt gesmokkeld. De Wikileaks oprichter wordt in Zweden beschuldigd van verkrachting. De Verenigde Staten willen hem berechten voor het publiceren van honderdduizenden geheime documenten. Ecuador heeft Assange politiek asiel verleend.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 Het weer, vannacht buien, minimaal rond 14 graden. Ook overdag veel buien, met kans op onweer. Het wordt een graad of 22. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie, een file op de A50, Os richting Arnhem, tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Valburg. Twee kilometer doorwegwerkzaamheden. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. En CRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht, welkom bij het tweede deel van Casa Luna. We zijn er tot twee uur. Klein uurtje dus nog. En uh, het woord is in het tweede uur van Casa Luna altijd aan de luisteraars. De vraag die we geformuleerd hebben, die komt eigenlijk uit het eerste deel. Ik heb gesproken met Bert Bukman over uh, het vormen van coalities. Hij uh, heeft een boek geschreven over de coalitie, uh, eigenlijk de vorige coalitie. Um, en, en hij, hij heeft... Een hele duidelijke band met een oud-politicus, namelijk zijn vader Piet Bukman. En daarom zijn wij nu tot een iets andere vraag gekomen. Want niet iedereen is natuurlijk familielid van, uh, van een politicus. Maar de vraag is, met welke politicus zou u een band willen hebben? Met wie zou u wel eens een avondje uit willen bijvoorbeeld? En wat zou u dan gaan doen? En waar zou u het over willen hebben? Als u wilt bellen, kan dat naar 0800-1121. Mailen kan naar casaluna.ncrv.nl ncrv.nl en uh, twitteren naar hashtag Casaluna. Even kijken of het al gemaild is. Of het al getwitterd is. Nou, daar kom ik straks wel op terug. Want er is in ieder geval gebeld. Uh, door Jasper bijvoorbeeld. Goeienacht. Hallo, goedenavond, nacht, ochtend, whatever. Herfst, ja. Wel een beetje uh, al, hè? Ja, het gaat regenen. <laughs> <laughs> nee, maar... Uh, ja, ik, ik zou zo graag met die roemer eens een keer... gewoon even een lekkere bonenpruttel uh, willen eten... En, uh... En gewoon even, gewoon even mijn, mijn dag door laten nemen. Wat er allemaal uh, zoal uh, met iemand die een minima heeft uh, doormaakt. Dus ik ga met hem even naar de Voma of naar de Lidl of naar de Albert Heijn. Ik, ik noem een aantal uh, merken meteen. En dan, uh, ja, dan gaan we gewoon even kijken wat, uh, ja, wat waar kan je het beste goedkoop uh, shoppen. Want wat ik gehoord heb van mevrouw Visser... daar, daar, daar, wil, daar wil ik zelfs geen beschermdje mee eten. Mevrouw Visser? Ja, die, die mevrouw van de gezondheids... Uh... Of heb ik nou een verkeerde naam in mijn hoofd? Ik, ik weet niet of wie het hebt. Mevrouw Visser. Van de VVD, van... Uh, uh... Schippers. Schippers. Schippers. Of Schipper. S ja, dan ja. Dan ga ik ja. zelf je, ook twijfelen. Zie je, daar heb je het al <laughs> dus. Maar in ieder geval niet Visser. Nee, oké. Okay. Maar ik bedoel... Uh, wat er allemaal gaat gebeuren en wat we gaan horen, dat in 2040 dan is gewoon de helft van je inkomen dat gaat naar de gezondheidszorg. En dan denk ik van, ja, maar waar zijn we in godsnaam mee bezig allemaal? Dus daarom zeg ik roemeren en ik ben bang voor Maar, alles maar, maar de even, even wachten, hè? Trouwens ja, dus het hangt dus door. Het is ja. inderdaad Edith Schippers, uh, maar goed, dat is misschien niet zo heel belangrijk, maar wel, maar wel om nog even te zeggen. Jij wil wat gaan eten met roemer. Laten we ja. eerst even beginnen met die vraag. Waarom roemer? Ja. Uh, a, ah, het lijkt me gewoon iemand die binnenkomt en uh, heb je meteen respect voor. Van, hé, uh, hey, uh, oh, leuk. Uh, wat woon je hier leuk of iets. Dus dat, <laughs> weet je, dat gevoel krijg je meteen. Een gezellige man. Ja. Hij lacht. In, en, en zijn puisje is weg. Hè. Hij is stokje opgevallen. Volgens mij is in nee. Nederland niet, niet opgevallen, maar hij had altijd. Uh, aan zijn rechterkant had hij altijd een klein. een, een klein ratje in zijn nek. Maar die heeft hij weggehaald. Oh. De, trouwens, Dries Vannacht heeft het ook gedaan. Oh ja, ik zie hier. Ik, ik heb hier nog een foto waar hij in. Uh, ja, ja, ja. N niet, je, hebt wel, je hebt wel goed gekeken, want het is. Ja, niet... ik, ben, ik, ben, ik, ben, ik ben een kijker, dus ik. Uh... Een verrattenkijker ben jij. Nou, ik ga naar afwijkingen kijken. Ja, nee. nee, maar ik ben bang voor zondag. Ik hoop dat uh, Roemer het heel goed gaat doen... als hij mijn bonenpruttels uh, zou eten hier... Uh, voordat hij daar naartoe gaat. Uh, voor, voor de RTL, hè. Dat is jullie uh, concurrent. Ja. Jasper? Maar, mag ik even... Want het zou kunnen dat er nog niet zo heel veel lijnen in dit gesprek zitten. En daar moet ik natuurlijk uh, streng voor waken. Uh, want we gaan even terug, want de zondag komen we misschien straks nog wel. Maar jij wil met Roemer, wil je ja. wat gaan doen. Ja, ik gewoon dus de naar, hele dag naar... even gewoon wat ik doe op ja. een dag met, met minimaal inkomen. En waarom is, dat, waarom is dat belangrijk denk je voor uh, Roemer? Nou, dat ik kan vertellen, ik was eergisteren bij iemand thuis. Weet je? Nou, daar heb je het al. In koppertje. Gewoon de normale, niet de Henking en Ingrid, wat, wat die helemaal niet bestaat. Dus eigenlijk hebben we ook uh, vernomen van uh, de PVV. Maar de Jasper die wel echt bestaat. En wil je dan uh, uh, Roemer iets duidelijk maken? Ja, dat zal toch wel. Ja, ik wil hem, ik wil hem een een hart onder de riem steken. Dat is eigenlijk mijn ding. Maar dat doe je toch niet door met hem naar de Lidl te gaan? En waarom niet? Nou, maar waarom steek je hem daarmee een hart onder de riem? Nou, om te laten zien hoe de de minima nu ervoor uh, uh, staat, ook al loop je bij, bij de, inderdaad bij de ziekte... Bij ja, de nee, maar ik kan me voorstellen dat het heel nuttig is... hoewel hij dat misschien nog wel als een van de eerste zou weten binnen, in, in de politiek... Maar, maar waarom je daarmee hem uh, steunt en hart onder zijn riem steekt... Je zou zo. eigenlijk zeggen, ik moet met Wilders gewoon hier in Amsterdam-West eens een keer uh, rondlopen. Met Wilders? Ja dat, ja, dat is de tegenpool. Wordt wel weer een hele andere dag dan, hè? Ja, nee, ik, ja, ik denk dat ik dan ook weer een, een goed gedrag keuring moet hebben en alles, dat soort dingen. Yeah. Dat, dat heb ik wel, maar... Twaalf van die mannetjes om je heen lopen. Dus is het is ook niet echt... Uh... Zul je dan toch aan moeten wennen zo'n dag? Maar, nee, we maar, blij... ik, maar volgens mij is die roemer... Die, die, die kan die gewoon in Amsterdam-West gewoon lekker uh... Ach, rondlopen... zonder dat hij uh, beleefd wordt. Als hij zijn tomaten ijskarretje meeneemt... dan is hij hartstikke populair. Nou ja, ijs hou ik niet van. Tomaten is ook niet echt... Maar tomaten ijs, goed, uh... ijs hè? Hm. Nee, maar ik, nee, maar ik wil hem een hart zonder Riems... Ik, ik, ik hou mijn hart ook vast voor zondag. Oh ja, en dat, ik... dat, dat wou je nog zeggen, ja. Betel. Ja, dat hij... Ja, tijdens dat, uh, dat live debat, dat het... Uh... Ja, dat hij gewoon optimistisch blijft en absoluut niet kwaad wordt. Dat hebben we ook gezien vandaag op de publieke omroepen. Dat als je kwaad wordt, dan is het ook weer een bepaald soort iets. Ik heb niet alles gezien vandaag. Wie werd er kwaad? Nou, het is het beste om het geluid uit te doen tijdens zo'n debat... omdat je dan de gezichtsuitdrukkingen kan zien. En meer oog hebt voor de wratjes en andere oneffenheden misschien. Maar echt waar, het is echt zo. Ik heb het eens dus een keer op online gegooid, maar het is helemaal, ik heb het zelfs gefotoshopt. Zo zie je er beter uit. Zonder, <laughs> en toen zonder dacht, ja, ja, ik haal hem weg. Um, ja, weet je nog dat Roemer populair is geworden, juist door zo'n debat? Ja. Omdat hij zo grappig was. Ja. En waarom zou je daar dan nu bang voor zijn? Ja, dat zei je. Je houdt je hart vast. Ja, ik hou mijn hart vast. Ja, dat, dat, dat, dat, dat er niet een slip of een tong of iets... dat je opeens weer vijf na, na, naar beneden gaat... dat we dezelfde, ja, dezelfde je... katshuis uh, uh, krijgen. Goed, we gaan het afwachten. Ik dank je wel voor het bellen, Jasper. Hé, hey Klaas, bedankt voor het opnemen. Ja, nou, dus <lacht> we hebben het meteen uitgezonden eigenlijk, hoor. Het oh, oké. Okay. Ja, dat is goed. Ja, het was ik hartstikke leuk. Hey, uh, tot uh, later misschien, hè? Ja, doen we. Goedenacht. Bye bye. Dag, meneer Hofman. Een vriendelijk goeiedag, Klaas. Hallo. Hoi. Uh, doe maar mevrouw Sap. Doe maar mevrouw Sap. Ja, eens even kijken. Ja, we hebben het niet helemaal voor het zeggen, maar, maar jij zou wel met mevrouw Sap... Ik ga gelijk met de deur in huis vallen. Ik, ik heb een foto van die mevrouw gezien. En toen stond ze een beetje cakey stond ze op die picture, ik denk. Dat is een mooie mevrouw. Cakey? Ja, ik, ik weet niet. Uh, zo van, boem. Uh, die foto die wil je even iets langer zien als andere foto's, zeg maar, in de ground. Ja. ja maar dat is was, is dat niet een beetje uh, uh, een oppervlakkige reden om met een politicus uit te willen? <laughs> nee, ik ben bezig zelf. Ja. Nee, nou komt, het, nou komt het waarom. Nee, dat heeft daar niks mee aan te staan. Nou, in, in, in, een, een beetje wel. Ja. Ik ben zelf bezig schrijven met autobiografie. En dan wou ik aan mevrouw Zapp vragen heeft u ooit nog uh, de behoefte om daar zelf ook aan te beginnen. Ah, oké. Okay. En misschien kan ze jouw autobiografie ook wel presenteren. Of hoe heet dat? Uh, uh, nee, ik ben nog niet klaar. Oh, sorry. Oh, dat duurt nee, nog even. Nee, ja, maar ik zij, ben zij nog ook, niet klaar. Ik met... las dat zij ook nog niet klaar is deze week in de Volkskrant. Zij wil ook nog wel even door, dus... Uh, maar, nee. ik, begrijp, ik begrijp niet welke kant dit op gaat. Wat bedoelt u? Oh, nee, dat, dat zei zij van uh, dat ze nog heel lang door wil met uh, GroenLinks. Ja, maar dat is geen autobiografie. Nee, dat weet ik niet. Maar dat, ik zeg het nu omdat jij zegt: ik ben nog niet klaar. Maar zij zit ook nog wel een poosje in de politiek. Dus tegen de tijd dat je boek wel klaar is. Nou, is ik hij... zou, ik zou, ik, eh, want dan, volgens mij komen er dan hele andere dingen naar boven. Wanneer? Maar dat zou ik dus wel eens een keer willen. Maar je zou aan haar willen vragen of ze, uh, of ze wel eens over een autobiografie nadenkt? Ja, en of ze die dan uh, ook wil gaan schrijven. Ja, ja. En waarom wil ja, je dat Ja, het, vaak... het is een beetje een bla, bla vraag dat weet ik wel. Maar dat komt toch niet. En als het wel komt, nou ja, klaar. Ik, ik, ik geloof wel dat ik dat boek ga kopen. Ja, ja, ja, maar waarom. Oh, Oké, okay. daarom, daarom zou je het ook aan haar willen vragen. Want van andere politici zou je hem niet kopen? <laughs> mm. uh, Daar moet ik ook even over nadenken. Mm. Maar die mevrouw Sap die heeft mijn hart gestolen. Nou, dat is mooi. Dan is het sowieso leuk om een dagje met haar weg te gaan... of een avondje of wat dan ook. <laughs> uh, die autobiografie okay. van jou zelf, hè? Oké, okay, Klaas, wacht, wacht, wacht, wacht even, wacht even, ik wil nog een vraag stellen. Ben je er nog? Oké. Okay. Ben je er nog? Ja, natuurlijk. Waarom moest er een autobiografie over jou geschreven worden? Een autobiografie schrijf je toch zelf? Dat weet ik. Nou ja, door jou dus. Maar waarom, was, ik... waarom vond je het... Belangrijk, om die uh, autobie... Meneer de Rupstein, mag ik u iets zeggen? Ja, zeker. Kunt u zich nog herinneren toen u een jaar of elf was? Uh, poef. wat moet ik me er precies van herinneren? Kunt u zich nog herinneren toen u een jaar of vijftien was? Ik vind dat het altijd heel moeilijk om dingen te plaatsen in de tijd Dus Hoe dat precies? Wat ik toen precies deed weet ik okay. niet. Nou, Oké, okay. nou, dan gaan we terug naar toen en dan pakt u een pen en u bent nu vijftien en dan begint u te schrijven. Ja. En uh, nu bent u, uh, pak een beet, een veertiger. Ja. Uh, uh, en nou ja, voor je het weet heb je 200 pagina's vol geschreven. Uh, uh, je hebt een mooi leven gehad. Interessant. Uh, ik heb een leven gehad als niemand anders. Maar elk leven is speciaal. Oh, nou, het is elk een... leven heeft zijn kensen, eh... Uh, uh, uh, plussen en minen. Ja, en dat nou, geldt ook... ja, en als, je dat, en als je daar een beetje... Uh, uh, want een autobiografie is altijd zoiets als iemand anders dat leest. En die kan zich daarin uh, uh, vinden. Uh, dan, ja, um, yeah, die, die kan er weer kracht uitputten of iets dergelijks. Daarom doe ik het ook uh, oh, okay. eigenlijk hoor. En wanneer is het boek af? Er zit ook wel een bepaalde boodschap in. Wanneer is het boek af? <lacht> nou, ik, ik, ik wilde er eigenlijk wel twee jaar voor uittrekken. Oké. Okay. Nou, Want uh, af en toe, dan moet hij weg, hè? Ik heb ook uh, iets van... Uh, uh, uh, uh, de, de, de, dat is iets nieuws. Dan, dan is het echt kletsboem. En dat noem ik boem. Kletsboem. Dus, dus dan, nou, je hebt, zeg maar, uh, iets meegemaakt... wat zo verschrikkelijk is geweest. Ja. Dat noem ik... En, dan, dan, en dat schrijf ik dan op. En dan is het boem. Dan moet je even stoppen. nee. Dat schrijf ik dan op. Ja, boom. dat snap ik. Oké, okay, boem. Goed, veel Ach, succes, veel succes kijk, nog. Nou ja, <laughs> hij, hij klinkt ook wel lekker. Nou, en dat komt dan een aantal keren weer terug. En, de, en, en daarmee ook... Eh, het, is, het is wel ik, ik, ik, Dit komt ook uit. Dat okay. weet ik zeker. Mooi. Nou, Meneer ik ga, Klaas, mag ja, ik u een fijne nacht hè? Ja, heel graag. En dan doe ik hetzelfde. Tot okay, later. Oké, dan zet ik nu weer de radio weer aan. Oké, okay, heel goed. Bedankt, hè. Doeg. Dag, Klaas. Mooi, jong. Valentijn. Ik, uh, zou wel een dag op stad willen met meer Rutte? Oh, oké. Okay. En waarom, uh, waarom Mark Rutte? Nou, um, ik ben sociaal-democraat. Hij is liberaal. Ja. Maar we geloven uiteindelijk allebei in gedachten... in uh, de gedachte, oorspronggedachten van de Franse revolutie... vrijheid, gelijkheid en broederschap. Ja. Alleen we geven er net even iets anders uitleg aan. En ik ben een waarjongen die moet rondkomen van 900 euro netto per maand. Mhm. Mm en um, op zich ben ik het wel met, met uh, Mark eens dat we de staatsfinanciën goed op orde moeten brengen. Ja. Alleen bij wie gaan we de meeste pijn leggen? Kijk, als ik vanwege de bezuinigingen mijn koopkracht met 25 euro afneemt, ja. dan tikt dat voor mij veel harder aan als bij iemand die 1800 euro netto te besteden heeft... en die 25 euro of misschien zelfs 50 euro minder te besteden heeft. Ja, ja dat is duidelijk. En dan zijn er mensen met nog veel grotere inkomens natuurlijk. Precies. En um, die uh, verdeling van hoe gaan we de pijn verdelen... dat is nou precies het verschil um, in, in wat, wat Mark Rutte als, als liberaal als keuze maakt... en wat ik als sociaal-democraat als, als keuze maak... Ja. En, en, en dat zou je hem duidelijk willen maken dan tijdens zo'n dagje? Ja, dat zou ik hem in de praktijk willen laten zien. En, en Dus dan nodig je hem gewoon uit bij jou thuis? En, en daar blijven jullie ook? Ja hoor, of we gaan op het terrasje zitten. En dan ziet hij dat uh, een terrasje eigenlijk iets is... wat, wat voor mij een, een, een, iets is wat ik eigenlijk zelf of nooit uh, uh, uh, kan doen. Want een biertje op een terrasje kost, kost, kost soms al 3,50 euro vijftig of zo. En, en dat is... Ja, dat, dat, dat is bijna niet op te brengen. Uh, dat is een zeer. alleen in zeer bijzondere uh, situaties. Ja. Denk en um, als ik boodschappen doe bij Albert Heijn. Um, moet ik kiezen altijd voor de Euroshopper-producten. Hmm. En ik moet uh, dus ontzettend goed mezelf budgetteren. Wil ik geen schulden maken. Ja, lukt dat? Ehm. Uh, dat lukt redelijk en, en ik spaar af en toe een tientje. Ja, nee, en ik heb zelfs uh, een, een klein beetje uh, spaargeld... en daardoor ben ik ook weer mijn huursubsidie kwijtgeraakt. Oh. Ja, want uh, er zijn mensen die zich bij de weekkamp in schulden kopen... ja en die worden dan gesaneerd. Maar als je je hele leven lang 25 euro per maand spaart... Dan word je gekort op je subsidie? Uh, uiteindelijk wel, ja. Mm. En dat soort uh, dingen... Denk, denk, je, denk je dat als je met Mark Rutte zo'n dagje gaat praten... dat je dan ook af en toe even heel boos wordt? Nee hoor, ik denk... Nee, nee, nee, nee. Ik denk dat het gewoon een, een, een, een soort een vorm van een principiële uh, discussie wordt. En, en dat is eigenlijk de, de discussie die, die je altijd al... Uh, eigenlijk al, al sinds het kabinet van Joop den El hebt gehad... Uh, tussen de liberalen en, en de sociaal-democraten. Of uh, dat is het verschil tussen... Uh, ...nivelleren of niet nivelleren. Uh -huh. Wat de vakbond vroeger riep... Uh, ...loonsverhoging in centen en lastenverzwaring in procenten. Uh -huh. Zodat je eigenlijk de, de, de verschillen in, in koopkracht van mensen geleidelijk aan kleiner maakt. Ja. en dat is precies het, de, de, de eigenlijk de traditionele tegenstelling van hoe de sociaal-democratie en hoe het liberalisme de ja. VVD of het sociaal-democratie van de Partij van de Arbeid um, de, de probleem wil oplossen want ook de Partij van de Arbeid ziet natuurlijk in dat we wel de naar de nering moeten zetten ja. alleen waar een... leggen we de pijn precies en, en dat je... zou ik dat zou ik um, willen bespreken met Rutte ja van hey Mark, snap je nou niet dat uh, de, de, de denivellerende maatregelen... of de maatregelen die de, de inkomensverschillen... of de verschillen tussen rijk en arm groter maken... dat dat voor mensen die toch ook gewoon echt wel het best doen... enorme impact heeft en het ja. leven echt een stuk zwaarder maakt. Terwijl als je uh, de pijn eerlijker gaat verdelen... Ik bedoel, iemand die... Nee, maar ik, ik wil graag even naar een volgende bellen... maar volgens mij is je punt wel duidelijk. Nou ja, dat, en ik denk dat, dat ik daar dat met, met, met Mark een heel goed gesprek over zou ik, willen hebben. Ik denk het ook. Ik, ik denk, denk dat, kunnen hij, ook. Dat, hij, dat hij het best begrijpt. Ik, ik denk dat het goed is uh, dat hij dat ook eens een keer in de praktijk ziet. Ja, Valentijn, ik uh, dank je wel. Ik dank jou ook wel voor, voor het verhaal en je geduld. <laughs> en ik wens jullie een hele fijne uitzending. Dank je wel. Goeienacht, hè. Goeienacht. Ga ik naar Ed Teunissen. Hallo, met Ed. Hallo. Ik zou wel eens een keer graag met Marijnissen ergens in een lekkere volkscafé wat willen praten. Met, met Jan Marijnissen? Ja, Marijnissen, ja. Ik uh, vind Marijnissen die communiceert. Mm -hmm. Hij geeft ook antwoord, dat waardeer ik. Waardeer ik in hem. En uh, als je een stelling hebt, dan uh, gaat hij er ook tegenin. Dat ik ook doe, daar hou ik van. Ik hou van een beetje stijl. Ja, hij heeft een beetje de stijl van, ja, wat vroeger Marcus Bakker had, leg wel uh, Eurlings, hij komt naar buiten. Dus uh, hij is niet besluiteloos. En dat, uh, dat waardeer ik van hem. Zijn je, je, je ook Eurlings? Kamiel Eurlings? Ja, Eurlings. Die was vroeger in het Europees Parlement ook. Maar zoals hetzelfde met die taxibed, Hij zegt, uh, er moet wat gebeuren. Samen met Roemer ook. Uh, ja, ik haal daarvan. Maar ze was daar gewoon heel sterk in. Dat was, uh, die was echt, echt een leider. En ik zou daar met hem willen spreken om... Uh, dat de SP wat explosiever naar buiten kwam. En maar maar, uh, maar moet, je dan, zo... moet je dan uh, niet roemer hebben nu? Als je, als je iets roemer, van... ja, roemer is uh, iedereen die humor heeft. En uh, hij is ook wel goed. Dus, maar ik hoop dat, dat hij uh, dat een goed weerwoord heeft en dat hij uh, ze goed van leer kan geven. Dat, uh, dat was Marijnissen, Marijnissen zijn kracht, die basis. Dat, daar heeft Marijnes de SP groot, mee groot gemaakt. Nou, ja. Dat waardeer ik in hem. Ja, en, en, en Roemer maakt de partij eigenlijk nog groter nu. Hè? Ja, die maakt natuurlijk, maakt natuurlijk ook wel groter. Maar ik, ja, het zijn bepaalde dingen. Je kent natuurlijk, kijk, je staat straks bovenop je ladder en dan moet je er blijven staan. En dat is een kunst. Ja, de top bereiken is moeilijk, maar de top, ja, op de top blijft. Het is dat ongeluk. je dan. Uh, ja, ik denk dat je mensen meer aanspreekt als je dus met goede, harde argumenten komt. Nou, dat, uh, dat zou ik wel eens graag met hem willen bespreken. Hoe je dingen communiceert. En wat zou je gaan doen Omdat met hem? Als je helemaal goed naar buiten komt. Wat zou je gaan doen met Marijnissen? Want ik ben met Marijnissen, dus in een. Uh, Daar nou zou ik mij dus gewoon mee, uh, mee willen praten. Dus in geval. Als er iets is en het gaat niet helemaal lekker om toch weer eigenlijk de stijl van Reiners een beetje naar boven te halen. Om toch weer de mensen een duidelijke verhaal te vertellen... hoe het wel in elkaar zit. Mm -hmm. ja, okay. dat, dat zou ik graag willen. Nou, hartstikke goed. Dankjewel voor het bellen. Ja hoor. Goeienacht. Goedendag. Ik denk dat het goed is om even wat muziek te gaan beluisteren. En dat is muziek van de New Shining. En dat nummer heet Can't Make Up My Mind.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 Jesus. Mm -hmm. Make up my mind van de New Shining. We hebben het over uh, de vraag: met welke politicus zou u een band willen hebben? Met wie zou u wel eens een avondje uit willen, bijvoorbeeld? Of uh, ja, wat zou u dan gaan doen? En waar zou u het over willen hebben? 0801121. Als u wilt bellen, mailen kan naar casaluna.ncv.nl... en twitteren, hashtag Casaluna. Daar staat iets van Lobes1983. Ik zou graag een dag met Mark Rutte willen doorbrengen. Ik wil graag weten wat hij wilde bereiken met de PVV als gedoogpartner. Dat staat op Twitter. Op de mail hebben we iets van Klaas Woltingen. Um, even kijken het ja, is een heel verhaal maar Ik, doe, ik begin, doe. even. hij zit bij GroenLinks en daar kent hij veel mensen maar hij zou wel eens een dagje willen stappen met Alexander Pechtold want hij herkent veel van zijn karakter in uh, dat van Pechtold uh, ik voel bij hem dezelfde gedrevenheid die ik ook heb alleen heb ik die dan binnen GroenLinks schrijft Klaas Woltingen en we krijgen allemaal de hartelijke groeten aan de telefoon nu uh, Meri ja, goedenavond Klaas goedenavond met wie zou je? Um, mag ik je zeggen? Ja hoor. Met wie zou je wel eens een avondje weg willen of een dagje of wat dan ook? Nou, ik zou met meerdere mensen weg willen, maar ik zou er één uit willen kiezen en dat is financieel expert van de uh, partij van de arbeid, Ronald Plasterk. Oh, leuk. Waarom? Nou, um, ik vind het een boeiende man. Ik vind het een integere man. Ik stem niet op die partij, dat zeg ik meteen. Ja. Maar uh, ik zou met hem wel eens willen spreken... of wij niet toen moeten naar een ander financieel systeem. Dus niet het neoliberale kapitalisme, maar een andere vorm. En welke vorm heb je in gedachten dan? Nou, die zouden we moeten ontwerpen. Want tot nu toe hebben alle systemen gefaald. Dus er moet iets nieuws komen? Er moet iets nieuws komen. En wat is daarbij dan belangrijk, denk je? Evenwicht. Balans. Ja, en wat betekent dat? Uh, het betekent eigenlijk, het is een heel ouderwets principe, maar dat de financiële wereld ten dienste moet staan aan de gewone wereld, laat ik het zo maar zeggen. Ja, ja. ja. Het moet geen doel op zichzelf worden om veel geld te verdienen. Precies. Het klimaat hoort in de eerste plaats bij de politiek, die moet het voor het zeggen hebben. En niet de financiële markten en, en wereld die ons dicteren. Het is werkelijk krankzinnig. En ook het overmatige uh, idee van, uh, van, uh, dat alles uh, winst moet maken. We moeten zoeken naar een nieuw evenwicht. Ja, en dat zou je met Plastek willen bespreken? Ja, omdat ik vind dat zij uh, ook als Partij van de Arbeid... toch nog heel, er heel erg ja, hangen aan dat neoliberale model... Kijk, zij willen het wel verzachten met allerlei sociale maatregelen... maar daarmee, eh, daarmee krijg je het neoliberale kapitalisme niet klein, laat ik het zo maar zeggen. Ja. En, en, en het met iemand van een andere partij bespreken heeft minder zin? Of is minder leuk? Ik zou het liefst met al die financiële experts een gesprek daarover willen hebben. Gewoon een ronde tafel met al die experts. Ja, met uh, Ewout Eergang die nu vertrekt ja. trouwens. Met Bruno Braakhuis van GroenLinks. Met Mark Harpers, die geloof ik van de VVD-Koolmees ja. uh, uh, van D66. Je kent ze goed? Ja, uh, Carola Dingers van, van de, de ChristenUnie. <laughs> nou ja, goed... Uh, dan heb je natuurlijk nog uh, de SGP en de PVV. Maar er moet gewoon iets anders komen. En er zijn heel veel mensen die zich daarmee bezighouden. Want Nobelprijswinnaar Joseph Stieglitz, uh, een econoom, uh, heeft dat in Amerika ook al voorgesteld. En er is in Frankrijk iemand, een, een Frederic Lordon, die zich daar ook mee bezighoudt. Hm. Dus er zijn wel denkers, maar het moet groter worden. Het moet meer onder de aandacht komen. Want ik vind, kijk, nu voor de verkiezingen zie je dat het zich heel erg richt op bepaalde aspecten in de Nederlandse economie, waarvan momenteel de zorg heel populair is. Het is allemaal leuk en aardig, maar als we het systeem niet veranderen, blijven we voortdurend tegen dezelfde problemen aanlopen. Je kunt ze hooguit iets verzachten. Maar er moet werkelijk iets anders komen. En dit is een doodlopende weg. Ik heb uh, uh, afgelopen avond geluisterd naar een interview uh, met uh, uh, Geert Mak. Die was een uur te gast bij Wim Brands met boeken. Mm -hmm. En die beschreef zijn reis door Amerika. En ja, dat heeft inmiddels uh, op sommige plekken de status van een derde wereldland. En het, je ziet eigenlijk in wat hij schetst de, het voorland van Europa als het op deze weg doorgaat. Ja. ja, en ik ben natuurlijk maar... een uh, simpele ziel. En ook maar kleine eentje. Maar ik zou toch iets in beweging willen zetten. Ja, en, en ik hoop dat mensen echt goed luisteren. In de eerste instantie dan met Ronald Plastik. Zou ik nog wat leuks met hem gaan doen? Nou, ik ben wat... Ja, dat weet ik niet of, de, of dat nou per se weer leuk moet zijn, weet <laughs> nee, je wel. daar heb je gelijk in. Het, alles moet tegenwoordig maar leuk ja, zijn. Dat ja. Je ja. Ook aan ben, ben ik ook aan die domme debatten. Ik door, ben ik ook van. Ik ga ook niet kijken. Ik ga zondagavond lekker naar Adriaan van Dis kijken. Veel leuker. Lijkt me veel beter. Goed, heel veel plezier alvast daarmee. Dank je wel voor het bellen. Dank je wel. Goed idee. Dag. Dag. Uh, mailtje. Uh, vraag, met wie zou jij wel... Zou jij een gesprek willen? Ik denk dat die vraag aan mij gericht is. Ga ik even over nadenken. Dat had ik natuurlijk al lang moeten doen. Kom ik zo op terug. En dan nog een mailtje uh, van Jos, die schrijft: Ik zou ex-politica Evelien Hervecus willen vragen. of dat een appartement in New York. dat aan huur in 25 keer zo duur is als een Nederlandse eensgezinswoning. echt zoveel beter bevalt. En hoe je in zo'n decadent optrek. Je s morgens in de spiegel kijkt en wat je dan over jezelf denkt. Woon ze daar nou nog steeds? Dat, dat speelt een hele tijd geleden. Oh, dat kan nog steeds interessant zijn. Aan de telefoon... Even kijken, waar zijn we? Lorenzo. Toch? Ja, hallo. Hallo. Met welke ja, politicus hallo. of politica zou jij wel eens een goed gesprek willen voeren... en iets leuks willen doen misschien? Of niet leuk? Ja, interessant. Nou, ik zou met uh, Geert Wilders wel eens uh, een uh, dagje uitgaan. Geert Wilders? En, ja, Geert Wilders van de PVV. Wat zou je met hem gaan doen? Uh, nou, ik ga gewoon heerlijk uh, op een terrasje zitten en dan ga ik eens tegen hem vertellen van uh, hoe ik het uh, ervaar, de hele politieke zooi. Yeah. Want, uh, ja. Want ja, ik vind het gewoon elke keer als er verkiezingen zijn, dan komen allemaal vragen en iedereen zit te babbelen en noem maar op. Ja. Yeah. En uiteindelijk komt er een kabinet en dan zit het eigenlijk, uh, is het weer allemaal, uh, het, eigenlijk komt het weer allemaal op hetzelfde neer. Ja, denk je? En, ja, dat denk ik wel. Het is, dat is al jaren zo en dat zal ik nooit veranderen. Dus uh, ja, ik ben iets jonger misschien. Maar ik, uh, ik zou ook uh, best eens willen weten van al die uh, dat kabinet en uh, coalitie. Uh, die kunnen allemaal grote monden hebben. En dat uh, hoorde ik het dus ook wel. Ja, die hebben wel grote monden. Maar als ze eenmaal aan de macht zijn, of tenminste aan de macht zijn, als ze eenmaal president zijn of wat dan ook. Maar vroeger ze het ook niet uit. Alles wordt aan de kant geschoven. En ik vind gewoon ook dat, uh, uh, zoals je dus, uh, ik vraag me wel eens af of die mensen er allemaal uh, in die eerste, tweede kamerdelen, uh, noem ze maar allemaal op, ook kinderen hebben. Of opa zijn, of weet ik veel. Daar zien ze dus toch ook dat die uh, eigen familie, en die met kinderen, en misschien met uh, verstandelijk gehandicapte kinderen. Die heb ik dan toevallig ook. En uh, gaan ze allemaal op bezuinigen. En dan denk ik bij mijn eigen, nou zijn dat wijze mensen. En in principe, nou lijkt me sterk, we horen ze dus eigenlijk ook allemaal. We zitten er allemaal, die zullen allemaal kinderen hebben. Die zullen allemaal een uh, vader moeder hebben. En die zullen ook wel een uh, geklag aan horen. Dus dan vraag ik me eigenlijk wel eens af van, uh, uh, neem nou even Rutte of, uh, of wat dan ook. Zou die mensen daar nu zelfs nou niet eens over denken Om te zeggen van verrek, ja jeetje, zo gaat het in een familie. Want het lijkt me niet dat uh, meneer, een uh, laat het hele leven op Rutte houden... dat hij de, de hele familie gaat onderhouden. Maar het is namelijk wel zo in, uh, in heel Nederland. Ja, is het gewoon... Uh, uh, word je gepakt uh, aan alle kanten. Lorenzo, en, uh, Lorenzo, even. Ik ga even de, de monoloog onderbreken. Ik wil nog even terug naar Wilders. Waarom wil je dit verhaal aan Wilders vertellen juist? Maar wilde wel. En dus je en, denkt dat uh, je bij hem het meest gehoor vindt? Ja, zoals ik uh, hem hoort. Gewoon keihard zegt dingen keihard te durven te zeggen. En niet uh, eromheen draaien, maar gewoon 100% klaar, boom. En als je die anderen allemaal hoort en allemaal prachtige verhalen. En dan zeggen ze, ja, nou dat zullen we opnemen dan. Hm. En uh, daar kan ik nu nog geen antwoord op geven. En, uh, dan kom ik daar over twee maanden over terug. Nou, en zo gaat het met elke minister en dan wordt die weer aangevallen en dan wordt er gezegd van, nou, zo en zo, dat is aan de hand. Ja, daar ben ik mee bezig, alleen uh, daar kan ik nu geen antwoord op geven. Nou, dat is alleen maar jarenlang zo yeah. en ik denk als er een nieuw kabinet komt, krijg ik gewoon hetzelfde gezeur weer, want het is nooit anders geweest en er wordt nou zoveel... Uh, ja, op de radio, televisie, allemaal nieuws en weet ik veel allemaal. Uh, straks zitten we gewoon weer in hetzelfde sch schuitje. Want die, die laten we zeggen uh, SP of PVV of wat dan ook, die moeten het dan ook waar zien te maken. Ja, ik begrijp het. Ik ga, ik ga weer even naar een volgende beller als je het goed vindt. Ja, is goed. Hey, maar voor mij uh, zou ik graag een dagje uit willen met Geert Wilders. Dat ja. lijkt me een toffe kerel. Ja, nou. en ja Voor de rest, ja, ik kijk er misschien anders tegenop omdat ik het jonger ben. Maar ik uh, maak het zelf hier ook mee. Ik heb vier kinderen. Ik ben uh, wettelijk arbeidsongeschikt. Als je ziet wat dan de verstandelijke handicap, uh, gekort is, dat is niet normaal. En wat we bij moeten betalen, dat vind ik helemaal abnormaal. Nou, en daar uh, is ook een petitie uh, voor ingediend. Ja, oké, okay, dan gaan we en, dan een uh, andere keer... want ik ga nu echt even naar een volgende bellen. Maar ik dank je wel ja, he, voor het is, bellen. Ja, is goed. Oké, okay. doei. Ik ga verder luisteren. Oké, okay, dank je wel. Oh ja. Yeah. Uh, er is nog wat op Twitter binnengekomen. Mijn babykorting Mark Rutte. En dan met name hoe hij de toekomst ziet van Nederland. Groetjes aan de luisteraars en een fijne uitzending. Um, ja, en dan kijk ik nog even in de mailbox. Nee, die hebben we allemaal gehad. Uh, Joop. Joop. Hallo Joop. Goedenavond. Goedenavond. Met wie zou jij een afspraakje nou, willen maken? Ik, ik zou twee gesprekken willen hebben. Eén met Rutte, en daar kom ik dan zo op. Maar ik zou ook nog heel graag aan Zalm iets willen vragen... ook al zit hij nou die, direct meer in de politiek. Wat zou je aan Zalm en, willen vragen? Nou, hij was vandaag op de radio... en hij wil de ABN terug op de beurs hebben... Nou, en toen zei hij van, dat is allemaal geen goed idee. Want dan gaat de politiek zich bemoeien met, de, zoals met de NS, over de toiletten. Het uh, is geen goed idee dat de, de ABN uh, van de staat blijft? Nee, want dan, dan krijg je bemoeienis van de staat in zijn oogpunt. Ja. En hij vergeleek dat als met dat de politiek zich met de NS bemoeit over de toiletten. Ja, de Partij van de Arbeid wil dat, hè, geloof ik. Maar ik bedoel... Ik wou alleen maar even vragen, omdat ik het niet helemaal goed snap. Hij wil dus de toiletten gaan vergelijken met uh, uh, de, de bonussen en de wanproducten die de bank in de wereld heeft geholpen. Ja, nou, dat, dat wou ik eventjes aan hem vragen. Een beetje scheve vergelijking. Rutte. Ja, Rutte? Ja, waar is die man met zijn hoofd? Hm. En dan uh, Rutte, die, die zou ik graag willen vragen uh, hoe hij het vond. De tijd net voor de euro. En, en waarom? Ik wil gewoon even zijn gelaatsuitdrukking zien. Want Wilders, die wil terug naar de euro en eigenlijk naar de gulden. Naar na, na de gulden, sorry. Even. Als je dat gewoon aanhoort, dan denk je, ja, die Wilders heeft ook een uh, tik van de molen. Maar dat is wel de tijd waarin alles goed was. Dus, dus dat zou ik zo graag aan Rutte willen zien. Van, uh, maar we hebben met de gulden natuurlijk ook uh, tijden meegemaakt dat het niet goed ging. Ja, maar was dat nou zo nodig? Kijk, uh, daar zat de CDA en de PVDA, al die grote partijen zaten daar midden bovenop, maar toen kwam er wel geld binnen. Maar waaraan dat is weggespendeerd, uh, ja, dat, dat is moeilijk te zeggen allemaal. Maar op zich zijn wij nooit arm geweest. Nee, en nog steeds niet, hè? Althans, de meeste nou, mensen. Nou ja, ik weet het niet hoe het afloopt met die banken. Want, uh, ja, maar goed, je kan van Nederland moeilijk zeggen dat het een arm land is. Als die pensioenen het een beetje goed blijven doen... dan zal het allemaal wel loslopen. Hm. En Rutte, zou het een leuke avond worden ook? Um, ja, kijk, heb, het, het gaat maar over van dat idee van Wilders, is dat nou zo gek? Maar, ja, omdat wij zo lang in dat gangetje blijven zijn lopen... van, van, de EU, uh, van het EU-verhaal, is het absurd geworden. Maar 12 jaar geleden, 13 jaar geleden... was het gewoon helemaal normaal. Dus Wilders is niet gek... Alleen het idee is gek geworden door alle andere partijen. Ja, ik dank je wel voor het bellen. Goedenavond. Goeienacht. Ik noem het telefoonnummer nog even: 0801121. 0801121. De mail: kasaluna.ncv.nl uh, en Twitter: hashtag kasaluna. Uh, er is nog een mailtje. Ik zou wel eens met blonde dolly staan daar. Neem aan dat dat wilders is. Willen praten als hbo tweede en eerste graads muzikus zou ik hem willen laten zien dat het geld voor cultuur op is. Ik zou hem de mail laten zien van het residentieorkest... waar ik als invaller voor aangenomen was. Genoemde situaties mij door de bezuinigingen door de neus geboord, echter. Ik zou de facturen laten zien van betaling van concerten... betreffende zou schrikken van de lage bedragen. Ik zou hem mijn diploma's laten zien en daarna de deur uitschoppen... en hem bij wijze van spreken met pek en veren overdekken. Dank. Een beetje agressief, hè, dat einde. Um, we gaan naar um, Slinger, meneer of mevrouw Slinger uit Gouda. Ja, me, uh, met meneer Slinger. Hallo, goeienacht. Hallo. Met wie wilt u een avondje weg of een middagje? Uh, nou ja, of dat kan, dat is 6 maar Diederik Samson. Oh, die hebben we nog niet gehad. Het is wel leuk, er is veel afwisseling. Waarom Diederik Samson? Dat uh, Jette Kleinsma een voorstel heeft gedaan om verpleegkundigen en, uh, laten we zeggen, de, uh, uh, de voorzieningen op uh, nationaal niveau met betrekking tot uh, allerlei uh, uh, combinaties uh, van artsen, verpleegkundigen en weet ik wat allemaal uh, in te stellen. In de eerste plaats dacht ik aan het feit dat uh, Meneer Rutte even zegt dat hij 1 miljoen wilde verdienen aan de werkende Nederlanders. En dat andere... Ik zeg 1 miljoen, ik bedoel 1 miljard. Maar dat miljard kun je ook besteden aan de plannen van de Partij van de Arbeid. Om die zaken te regelen met betrekking tot de zorg en de ja. gezondheidszorg. En, ja. en, dat vind, en dat vind ik een belangrijk aspect. En wat, wat, wat zou je hem duidelijk willen maken dan? Ik zou hem duidelijk willen maken dat dat een uh, belangrijk item is... Om, om dat over de zorg, over Europa, over uh, uh, de woningbouw... en de arbeidsmarkt en weet ik wat allemaal zaken zijn... die nu in de politiek behoren te spreken. En waarover uh, alle, laten we maar zeggen... Uh, uh, uh, uh, leiders uh, van politieke partijen straks in discussie gaan. Mm. En ik, ik vind dat uh, een van de onderwerpen, maar er zijn er natuurlijk meer, zoals ik net genoemd heb, uh, die heel erg belangrijk zijn voor, voor hoe wij straks verder kunnen gaan ja. of moeten bezuinigen. Denk, denkt u dat uh, Samson uh, goed luistert? Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Ik weet niet of hij uh, alle nachten <laughs> lang opblijft. Maar voor het geval... Nee, maar als geïn... u met hem uit bent? Als u met hem in gesprek bent? Uh, ik ben uh, lid van de Partij van de Arbeid al jarenlang. Dus hij moet wel? Nou, kijk, ik kan niemand aanzetten tot moeten. Als hij wil, dan kan dat. Ja. Ik dank u ook. Dank u wel. Goedenacht. Goedenacht. Op Twitter heeft Nart Verdonschot iets geschreven. Een paar dingen trouwens, maar ik doe even het laatste. Hij zei, doe mij een avondje uit met graaf Floris de Vijfde. Ja, daarvan weet ik vrij zeker dat dat niet meer gaat lukken. Graaf Floris de Vijfde van Holland, die durfde ook te zeggen waar het op stond. En hij hield van een feestje. Nou, dat zijn wel goede redenen. Koen um, ja, Jongerius, doen we daarna nog even een plaatje. Koen Jongerius, goeienacht. Dag, Hallo. Hallo. Hoi, ik had uh, ja, over uh, Marjan Thieme hè, van de Partij voor de Dieren. Ja. Wat zou je ermee gaan Doet doen? Gaat je er nog? Ja, ja, ja, zeker. Nou, dat uh, zij zeg maar... Ik ben niet uh, met haar persoonlijkheid eens, zeg maar. In de zin van... Uh, uh, ze is gelovig, hè. Uh, maar haar ideeën over het dierenwelzijn... Ja. Dat... Uh, dat siert haar. Maar, maar, maar wat is er mis met iemand die gelovig is dan? Uh, nou ja, uh, zoals u weet is Maarten het Hart ooit lijstduur geweest. van. Uh, ja. En toen die erachter kwam... Ik ben een groot fan van Maarten het Hart. En hij trok meteen in toen hij erachter kwam... dat Marjant die mijn uh, zevende dags... Adventist. Adventist of zoiets. Ik kan ja. het uh, niet zo goed plaatsen, Maar uh, het, haar bedoelingen zijn erg goed. En, en haar hele potij, uh, partijprogramma is volgens mij niet onlogisch of onredelijk. Ja, en dat is, dat is bijna verwonderlijk van iemand die zo gelovig is, zegt u? Nou ja, ik weet niet of ze uit welk... Uh, ja, of ze daarvoor beloond wordt uiteindelijk. Maar ik denk dat, ja... Uh, en, ja, het, het hele partijprogramma is toch... Uh, niet uh, zoals vaak wordt verondersteld van, van de Partij voor de Dieren. En, uh, en uh, ja, dat ze maar één ding hebben. Één, uh, en terwijl zij best wel. Ja. ja wel, uh, en en, en uh, u zei, hebben over u, van allerlei zaken. Ja, u zei, u zei. Ik weet niet of ze daarvoor beloond wordt. Wat bedoelt u daarmee? Ja, dan denk ik altijd van. Uh, als, ja, dat ze DNA maals... Alonke, oh, okay. uh... dat ze in de hemel komt. <laughs> ja, omdat ze zo'n mooi partijprogramma geschreven heeft. Hè? Om, omdat ze zo'n mooi partijprogramma geschreven heeft. Nou ja, of ze het opneemt voor de dier. Maar dat is eigenlijk het punt niet wat ik wil maken. Het punt is gewoon van, dat, uh, het is geen één, uh, één puntpartij, zeg maar. Hè? Van, ze hebben... nee. Maar zij weet dat waarschijnlijk al wel. Ja, en, en, en uh, ik weet niet of het met me... Uh, zij... De, de, de partij is, is een, een slimme partij, denk ik. Ja, en, dat, en daar wilt u het wel eens met haar over hebben, dus? Ja, heel graag zelfs. Oké. Okay. Uh, ja, nou. En, en, ja. En dat het uh, het verschil met, uh, met bijvoorbeeld Wilders... of... of uh, hè, die het ook altijd over dieren hebben... Of, en met name over GroenLinks. Hè, GroenLinks, ik heb altijd... Uh, uh, links gestemd. Hè. Uh, ja, ja, maar even, even kort af... dan ga ik weer naar de volgende bellen. Althans, eerst naar de muziek, maar dan de volgende bellen. Dus wat, wat wilt u nog zeggen? Nou, het... dat het, het, het, de, de, de, de Partij voor de dieren niet moet afgeschilderd worden als een uh, uh, een punt ja. zeg maar. Heeft u gedaan. Ik dank u, ik dank u wel voor het bellen. Oké. Okay. Goeienacht. We zien onderweg naar later. We zien aan... De muziek klinkt op het water, herweegt ons zonder een... the rain. En onder ons het nieuw, de zuig die naar onder zien. de regen die brengt rust, over het Haas en het kastiel, op u vol faafluwiel. Het is lekker dat we hier al zien onder de groene brug. Veraken bij de oude sloer, we zien weer toe. Onder de brug heet het. Het klonk een beetje als onderweg naar later. Um, maar wel mooi. Even kijken, Peter Rijsdijk heeft gemaild. Goedemorgen, graag zou ik een appeltje willen schillen... met Henk Rol van de oudere partij. In een interview met Vrij Nederland geeft hij toe in wilde te leven. Dankzij hulp van zijn vader. En even later refereert hij aan het verblijf van zijn moeder... in een verzorgingshuis met vier dames op een kamer. Hoezo zorg voor de ouderen of liefde voor je moeder... Daar zou ik meer over willen weten. Goed van Peter Rijsduik uit Portugal. Aan de telefoon nu Nemo. Goeienacht. Hallo. Nemo, Hallo. maar even goed dat ik jou spreek. Ik wil graag even één ding. Jij hebt toen gebeld met Gerard van Maasakkers, hè? Ja. Ja, want uh, ja, dat is een beetje stom, maar nu ik jou aan de lijn heb... Die, die vond het, want die was zo ontroerd door wat jij toen zei... Mm -hmm. dat hij dat je nog een keer wilde uitnodigen voor een optreden. Oh, dat is wel mooi. Misschien moet je even zijn, zijn website opzoeken, gerardvanmaasakkers.nl. Maar ik heb een probleem. In huis heb ik geen internet. Oh, oké. Okay. Dus ik ben... Uh... Een keer buiten dan. Maar, maar moet je maar een keer contact proberen te zoeken met hem. Alleen via jullie. Dat is enige mogelijkheid. Oké, okay, dan gaan we zo even je telefoonnummer opschrijven. Goed, ga ik nu uh, ter zake komen? Dit, uh, dit soort ja. dingen moet je natuurlijk niet aan uitzendingen ja, maar spreken, maar ik, ik zag... Ik de hele tijd, maar niemand uh, noemde meneer uh, leerts, minister van uh, integratie. En, en ik moest over uh, hem een paar woordjes zeggen. Ik wou, hem, ik wou heel graag willen hem ontmoeten. Maar maar voor gesprek als mens tegen mens. En wat zou, je dan, als, wat zou je dan zeggen ik tegen hem? Niet als burger tegen uh, polit politici en zo. Ik zou hem graag willen vragen of hij slaapt. En ik neem aan, als iemand slaapt, moet ook soms iets dromen. Ja komt soms misschien in dromen, in zijn dromen... misschien iemand van die kleine kinderen die zijn uitgezet... door uh, zijn beleid, politieke beleid, tegenover, uh, zeg maar, uh, vreemdelingen. Ja. En, uh, Want denk, denk jij dat hij uh, slecht zou moeten slapen? Nou, als iemand begint... Politiek verantwoordelijkheid met principes... dat kan niet zonder invloed ook in dromen hebben, vind ik als mens. Ja. Dus alles waar je over hebt, als je met emotie doet... dat moet, moet ook indruk op jou maken, of niet? Ja. Wij zijn toch niet maar, maar is dat dan iets wat je hem kwalijk neemt? Of denk je het is zo'n moeilijke nou, baan? Het is zo moeilijke nou, baan. Ik, ik woon in Nederland wel al twintig jaar, maar ik was ook ooit... Nieuwkomeling, zeg maar hier en Ik weet die toen-procedures, hoe moest, was veel menselijk dan wat nu is. Ja, en is dat, is dat leerste verwijt, denk je, of is dat meer het hele klimaat? Ik ben de minister, dus. Wie moet ik dan noemen? Iemand. Vier jaar geleden of acht jaar geleden, of maakt niks uit. Maar het hele proces, hoe dingen zich ontwikkelt, vind ik niet mooi. Nee, nee, dat vind ik eigenlijk ook niet. Dus uh, uh, ik weet dat bepaalde wet moet gerespecteerd worden en uitgevoerd worden. Maar ik zou ook willen vragen, wanneer komt dan tijd? Zal ik wel in mijn leven meemaken dat op deze planeet. Mensen worden gelijk zien en behandeld. Stel, ik maak niks uit of als buitenlander of met iemand met Nederlandse paspoort, hoef ik nergens me zorgen maken in buitenland te festigen. Maar iemand zonder die, die soort paspoorten moet wel hier hele psychische en alle moeilijke processen in zijn leven wel meemaken. Ja, Nemo, ik dank je wel voor het bellen. Ik wil ik, graag nog een en ander... Ik dank andere... u ook. En ja? ik bedoel alles vriendelijk. Zonder, uh, zeg maar... Nee. Ik ben heel veel dankbaar Nederland. Maar sommige dingen kunnen wel verbeterd worden. Ja, nee, dat begrijp ik. En ik twijfel daar geen seconde aan. Wil je nog heel even blijven hangen aan de ik telefoon? Ik blijf en ik zal die nummer opschrijven. Ja, nee, geef jij, geef jij jouw nummer maar. Dan geef ik dat aan Gerard. Oké. Okay. Ja, wil je dat doen? Moet dankjewel. je even blijven hangen, hè? Doeg, doeg. doeg. Ga ik, ik moet het niet vergeten dat ik zelf nog even mijn politicus noem. Hè? Dat was de vraag. Maar dan ga ik nu eerst naar Wil Stecklenburg. Dag, met Wil Stecklenburg. Goedenacht. Goedenacht. U heeft nog een paar minuutjes. Stuk ja, ik zag het op mijn horloge. Ik zou zo graag nog eens even terug willen praten met Job Cohen. Ja. Het is nog maar zo kort geleden dat hij uh, bijna de premier van Nederland uh, was. Ja en in die korte tijd is er in die man zijn leven... maar misschien ook wel een beetje in het mijne best veel veranderd. En dan denk ik... hoe zou zo'n man zich op dit moment nu voelen? In deze omstandigheden. En hoe is het nou toch gekomen... dat iemand die we zo hoog hadden in Nederland... Laat, hè, laat daar geen misverstand over zijn... die partij hadden maar één zetel minder... als dat kabinet wat nu vertrokken is. Hoe kan het nou toch zo zijn dat we in Nederland zo snel kunnen veranderen. En dan denk ik, hoe zou zo'n man zich daar nu onder voelen... die een fantastische baan had in Amsterdam... en die hem opgaf en nu ja thuis zit? Ja, ik vind dat een hele interessante vraag. Ik kan me dat heel goed voorstellen, zou ik zelf ook wel willen weten. Nou, zij in een, in een bijzinnetje eigenlijk, misschien ook wel in het mijnen. Is ook, in jouw leven is ook veel veranderd in die periode. Nou, zo bedoel ik het niet. Ik, ik had die man hoog, of ik heb die man hoog... En dan denk ik van, door, door de omstandigheden van de laatste, laten we zeggen, twee jaar... met name dit kabinet wat er gezeten heeft, met alles wat er gebeurd is... heeft dat ook op mij persoonlijk best wel invloed gehad. In je manier van denken. Je moet zo uitkijken dat je niet, uh, niet lelijk gaat doen, dat je niet rancuneus wordt... Over, over je eigen land, wat toch zo'n prachtig land is. En waar natuurlijk een heleboel dingen beter kunnen. Maar u zei het net terecht zelf ook al... we leven eigenlijk, tussen haakjes, in een rijk land. Ja. En dan denk ja. ik, hoe kan het dan zo zijn... dat we zo, zo, bij tijden zo'n haat naar elkaar hebben? Die meneer hiervoor die zei dat ook zo heel mooi, ja. zo heel rustig. Die kan het mooi zo, zeggen, toen nee. Toen ik twintig jaar terug hier kwam, toen was het klimaat zo veel prettiger, zo veel opener. Wil, ik moet en het gesprek... Ik, ik moet, ik moet het, ik gesprek... het. Ja, want het programma zit er gewoon op. Maar wat, wat gaat u zelf, met wie gaat u zelf ja, praten? Nou, ik zat ook een beetje in de gevoelssector. Um, Tovik Dibi, daar zou ik... Nou. Ik zou wel eens dat willen weten. Ik het helemaal mee eens kunnen zijn. Ja, wij, wij, kunnen elkaar, wij vinden elkaar wel volgens mij. Ah, maar ik ben, ja, bedankt voor het bellen, want ik ben bij Tovik ook wel benieuwd naar wat het allemaal met hem gedaan heeft. En waarom hij op plaats 10 wilde, dat begrijp ik niet zo goed. Dat, dat, dat zou ik wel graag van hem willen horen. Dus nou, als ik moet kiezen, dan ga ik een avondje uit met Tovik. Die lijkt me ook best gezellig. Um, dit programma zit erop. Ik ga u vertellen dat de redactie en de regie gedaan zijn door Franca Hummels. Techniek Anne Bakema. Presentatie Klaas Drupsteen. Zometeen, oh nee, eerst maandag. Maandag. Dan praat Lex Bolmeijer in Casaluna met toneelschrijver Peter de Graaf. Hij staat nu voor het eerst met muziektheater op de planken... en daar gaan ze het uitgebreid over hebben, dat weet ik zeker. Dan hebben wij ook nog zometeen hier op deze zender... De Nacht van uw Leven met Ron Vergouwen, dat is van Omroep Max... En uh, ja, verder kan ik alleen nog zeggen dat ik volgende week weer terug ben met Kaaseloon. Dan kijken of er nog een Twitter tweet binnengekomen is. Nee, dat niet. Mail ook niet meer. Nee, we zijn er echt helemaal door. Dank u wel voor het luisteren. Dank u wel voor het bellen ook. En uh, een goede nacht. Tot later. Luister naar mij. En mij. En mij. En mij. En mij. En mij. En mij. En mij. Maar beslis zelf. NCRV.